ook de oor dat we kunnen horen en dat we een les zullen leren uit de woorden die gesproken worden, zodat we inzicht zullen krijgen in uw heerlijke feesten. Geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid, in Jezus' naam. Amen. Amen. Geen gang naar het woord. Ik zal een beetje praten in het begin, uh, mezelf een beetje voorstellen terwijl ik ga stemmen, want ik wil even die gitaar controleren. Ik ben, uh, ik doe even twee dingen, drie dingen tegelijk stemmen, uh, mezelf voorstellen en uh, ook de liederen en dan daarna. De preken is dus alleen het eerste gedeelte dat ik dan ook uh, beide zaken doe. De muziek. Dat ik snij bepaalde dingen uit de liederen. En ik wil alleen die dingen hebben die, uh, die echt op dat feest slaan. Ik ben leraar Engels, leraar Frans, maar ik zit in de WAO. Ik moet even kijken, want die gitaar in de auto en de kou. Ja, Goed? Oké, okay, dan hoeven we dat niet meer te doen. Um. En omdat ik in de WHO zit, heb ik tijd voor schrijven. Dus ik schrijf veel artikelen, ik schrijf veel over de feesten, veel over de Sabbat, veel over de Nieuwe Maanden. En jullie zijn pas begonnen om Nieuwe Maanden, Sabbat al lang, de meeste, om Nieuwe Maanden en feesten te vieren. Dus ik vind het heel erg fijn om er ook dan ook hier vaker te komen, want een paar jaar geleden <coughs> en, uh, heb ik al gemopperd op God, dat was vaker. En uh, ik zeg: ja, dan dus schrijf ik al jaren over feesten, nieuwe maanden, sabbaten, en ik had geen auto. Ik heb zeven jaar geen auto gehad, ik heb nu sinds twee maanden weer een auto. Ik, zeg, uh, ik schrijf erover, en die Wim Verdauw, die gaat van zomaar die nieuwe maanden, die feesten vieren, en ik heb, gemeente om, ik heb geen gemeente om het mee te vieren, en ik kan nergens naartoe, en ik heb geen auto, en ik zit erover te schrijven, en zelf heb ik er niemand om mee te vieren. Uh, behalve twee onwillige tieners, want ik ben uh, een, een oude gezin met uh, twee tieners. David zijn 21 en Jannetje zo'n 19. Dus er zijn nog geen tieners meer, maar dat was dan zo. Dus ik heb gezegd, waarom moet ik dat dan overschrijven? En ik heb dan niemand om mee te vieren. En nu heb ik dan een auto. En sinds die tijd is ook deze gemeente begonnen deze feesten te vieren deze nieuwe maanden. Dus nou kan ik hier komen. is dus antwoord op gebed. Verhoord gebed. Wat ik doe vandaag is een overzicht geven. Dus als het nou te snel gaat... is goed. Als het niet begrijpt, is ook goed. Als het te veel is, is het ook goed. Van het geheel... als u dan 1, twee of drie... vier dingen geleerd hebt... het gaat erom dat u meer weet... dan dat u weggaat. Het gaat er niet om dat u alles kunt volgen. Het gaat er niet om dat u alles kunt begrijpen. Want dat komt wel. Ik geef een overzicht van de acht feesten... Ik haal even iets aan uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, een korte uitleg, en dan zing ik een lied erover. Waarom doe ik dat? Ik heb deze preek gedaan in Amsterdam, bij de gemeente in Amsterdam. Ik wilde laten zien, want die gemeente is jaren vijf geleden overgegaan om alleen nog maar opwekking te zingen. Geen Johannes de Heer meer, alleen nog maar opwekking. Ik wilde laten zien: jullie zingen over die feesten, maar je weet het zelf niet, en je wil ze niet vieren. Want ik ben uh, negen jaar lid geweest van die gemeente. En uh, omdat ik er zo weinig meer kwam, niet uit ruzie, maar omdat ik er maar vier keer per jaar kwam... ...heb ik toen op een gegeven moment maar mijn lidmaatschap opgezegd. Maar ik, ik, ik mag nog steeds spreken, ik preek er nog steeds één keer per kwartaal. Uh, ik zeg, ik wil jullie laten zien, jullie zingen erover, maar je weet niet dat je erover zingt. Dus dit is een vers Oud Testament, vers Nieuw Testament, korte uitleg... En dan zingen we het lied erover, wat gewoon een opwekking staat. Alleen bij dit is de dag, moest ik wel even sabbat van maken, want sabbat stond niet een opwekking. Nog niet. Uh, die eerste vier feesten, die, die zijn redelijk bekend, en daarom ga ik daar wat sneller doorheen. Want Rooms-Katholieken en Protestanten vieren ook die eerste vier feesten, alleen het is allemaal veranderd. Het is gemuteerd, veranderd, geëvolueerd. Sabbat is zondag geworden. Nou, het is... Het is, het is niet zo dat zeg maar. de feesten eruit gegooid zijn dat de nieuwe feesten binnengehaald zijn. Ze zijn vervormd. Sabbat is zondag geworden. En, en, en paas gaat, het is Goede Vrijdag geworden. En. Nee, je moet luisteren wat ik zeg, ik heb het over de voorjaarsfeesten, de eerste vier. En die opstanding, hè, die opstanding van de beweeggarven, van ongezonde Broden, dat is zondag geworden. En Pinksteren, dat vieren ze ook nog verkeerde dag soms... dat is Pinksteren gebleven. Die najaarsfeesten... vind je niets van terug. Weg. Totaal niks. En daar in het najaar is van alles binnengehaald... wat totaal nergens in de Bijbel voorkomt. Zoals... Allerzielen, Allerheiligen, Sinterklaas... de kerstdag op 25 december... 6 januari, Drie Koningen... 1 januari, uh, Valentijn... alles wat er in die winter gebeurt... dat is binnengesleept van overal vandaan... en dat komt niet de Bijbel voor... Maar die eerste vier feesten die zijn vervormd in het katholicisme en protestantisme blijven hangen. Ze vieren sabbat op zondag. Ze vieren pascha op Goede Vrijdag. Dus daarom ga ik een beetje sneller door die eerste vier feesten heen voor de tijd. Zodat ik wat meer tijd kan besteden aan die laatste vier feesten. Want daar hebben ze wel moeite mee, omdat ze zo onbekend zijn. Dus. Uh, we gaan, uh, ik heb het allemaal mooi ingekleurd voor nu. Dat is ook gelijk uw huiswerk. Ik heb al gezegd dat ik er al gewaarschuwd heb dat ik leraar was. Uh, elk vers dat ik oversla, dat behoort u thuis nog te lezen. Nee, kijk. Zo als ik over zo'n feestje heb, over die acht feesten... dat roept meer vragen op dan antwoorden. Maar dat is win voor. Hij is er mee bezig geweest. Hij gaat er straks mee door... Hij gaat de diepte in en beantwoordt die vragen dan over... als die pinkster behandelt of als die bezuinendak behandelt. Ik geef een totaaloverzicht van alle acht. Ik wil, het is als een bad. U moet niet proberen om elke molecule water te voelen op elke cel. U moet gewoon dat hele bad behagelijk die warmte van het hele bad laten voelen... en door het lichaam laten te trekken. Ik geef u een bad van de feesten. En u hoeft niet elk detail te snappen. Maar het is een overzichtsbad van de feesten... Van de eerste feest naar de achtste feest. Alle acht staan ze Leviticus 23. En dat is het systeem van het stensel. Wat u in de hand hebt. Het begint Leviticus 23 vers 1. En dan haal ik er steeds een vers bij uit het Nieuwe Testament. We lezen daar het eerste feesttijd des Heren. De Sabbat. Dat is een gedenking van de schepping. Het vierde gebod. De Heer sprak tot Mozes. Spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen. De feesttijden des Heren. Niet de feesttijden van de Joden. Niet de feesttijden van Israël. Niet de feesttijden van het Oude Testament. Nee. De feesttijden des Heren. Als God Assyrië had uitgekozen. Had hij nog steeds dezelfde feesten gehad. Het zijn de feesten van God. De feesttijden des Heren. De feesttijden des Heren die geuitroepen zult. Als, samen, als heilige samenkomsten zijn. Mijn feesttijden. Als je nog twijfelde. Hier staat het. Mijn feesttijden. Dit vers. Dit staat vier keer in het hoofdstuk. Het begint het mee in het laatste vers, vers 44, is het ook weer zo. Dit zijn mijn feesttijden, zegt God. Dat zegt hij niet van Genoeka. Dat zegt hij niet van Purim. Dat zegt hij niet van Hemelvaartsdag. Maar van deze acht wel. Dit zijn mijn feesten, zegt hij. En als hij Japanners had uitgekozen, had hij ook deze feesten gegeven. Maar hij heeft, uitge heeft ze gegeven aan Israël. Zes dagen mag mijn arbeid verricht worden... maar op de zevende dag zal er een volkomen Sabbat zijn alles wat vet en schuin gedrukt staat dat gaat natuurlijk, dat is natuurlijk even belangrijk hè? daar gaat het dan om, dat slaat op dat feest dan hè? een heilige samenkomst geen allerlei arbeid zult gij verrichten het is een sabbat voor de heren in al uw woonplaatsen nou zijn er dus samenkomsten op de gebedsvrijdag van de moslims de zesde dag er zijn samenkomsten van de joden en van sabbatsvierende christenen op de zevende dag, sabbat er zijn samenkomsten van christenen op zondag er is maar één vers in de Bijbel waar het allemaal op gebaseerd is. Dat is dit vers. In de, in de tien geboden staat niet dat je een samenkomst moet hebben op de Sabbat. Dat is alleen maar gedenkt de Sabbatdag. En in de tien geboden, in Deuteronomie 5, staat alleen maar... Houd de Sabbatdag. Er staat niet dat er een heilige samenkomst moet zijn. En toch staat er in het Nieuwe Testament... Voor onachtzaam u samenkomsten niet. En waar is dat nog gebaseerd? Alleen op dit hoofdstuk op het hoofdstuk van de feesten. Alleen in dit vers wordt de Sabbat gekoppeld aan een heilige samenkomst. En vanaf dit vers zijn de joden samenkomsten gaan houden. De Sabbat, dat is overgeslagen naar de zondag, toen op een gegeven moment die Sabbat overging in de zondagsviering. En de islam die zei van, ja, we willen op een andere dag zitten, die zijn dus naar de vrijdag gegaan. Maar eigenlijk komt het allemaal bij dit vers vandaan. En daarna krijgen we dus nog zeven heilige samenkomsten. Dat zijn die zeven feesten. Nou, er zijn genoeg spreken geweest over Sabbat. Dus ik lees het Nieuwe testamentvers. En er staat in Hebreeën 4 vers 9. Er blijft dus een Sabbatsrust voor het volk van God. En Jezus die zegt ook op een gegeven moment van... De Sabbat is geschapen voor de mens. Hij zegt niet voor de Jood. Hij zegt niet voor de Japaner. Hij zegt niet voor de Griek. Hij zegt voor de mens. Dus voor ons allemaal. Dus we gaan dus nu dan zingen. Sabbat is de dag. En dan staan we op. Want dan weten we zeker dat we weer wakker worden. Dat is dus, Dan weet u ook zeker dat er weer een feest is geweest. En elke keer dat we opstaan en zingen, zijn we één feest verder. Zegt van, ah gelukkig, nog vijf feesten. Het eerste feest gaat er maar weer zitten. We gaan naar het tweede feest. Het tweede feest is Daar Staat Leviticus 23 vers 4. Ik hou mijn gitaar even om, want met de eerste vier feesten speel ik zelf de gitaar. Daarna is het op de band. Dit zijn, de, dus weer, de feesten van God. Dit zijn de feesttijden des Heren. Heilige samenkomsten die geuitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, in de avondschemering, is het paas gaan voor de Heren. Het paaslam. in het oude testament, was bescherming tegen de doodsengel. dus tegen de eerste dood. En Jezus stierf op de veertiende Nisan. En dat is onze bescherming tegen de tweede dood. Dat we niet voor eeuwig dood zullen zijn. Er is dus een Oude- en Nieuw-Testamentse vervulling van Pascha. En dat is heel erg bekend natuurlijk. En het is ook heel makkelijk om daar een lied bij te vinden. Want er zijn wel 100 of 200 liederen in de opwekking die over het vergoten bloed van Jezus Christus gaan. Bij andere feesten is het soms een beetje moeilijk om iets te vinden. Maar het vergoten bloed, hè, dat wordt dus heel veel overgezongen. Dus ik heb deze uitgekozen, ik zal het nog lezen, eerst in het Nieuwe Testament, in 1 Korinther 5 vers 7. Er zijn natuurlijk veel versen te vinden in het Nieuwe Testament over Jezus, hè, als paasgalam. Maar ik heb deze uitgekozen, omdat hier dus ook echt staat paaslam. Dat moet dus eigenlijk zijn paasgalam, want paas is een verbastering van paasga. 1 Korinther 5 vers 7. Doet het oude zuurdeeg weg, omdat geen vers deeg mocht zijn... Gij zit immers ongezuurd. Want ook ons paaslam, ons paasgalam, is geslacht Christus. Laten wij derhalve feest vieren. In het Oude Testament ging het bloed aan het hout van de posten en van die dorpel. En als je dat kruis neemt, en je zaagt die lange balk midden door, en je zet de twee posten zo neer, en je zet de dwarsbalk daar bovenop, dan kan je er precies een frame van een de deur van maken. Toen Christus gestorven was. En dat hij zou doen, zou zijn bloed ook aan alle drie de delen al zitten. Het bloed van zijn handen zou zitten aan die dwarsbalk, en het bloed wat over die paal, over die gestroomd is, zou zitten aan die twee, je kan dus dat kruis van Christus nemen, de lange balken, je doormidden zagen, en je neemt die andere als een bovendorpel, en dan die twee zijposten, en dan heb je het het bloed van het lam in het Oude Testament en het bloed van Jezus. En daarom gaan we nu zingen. Dit is een gouden oude, die staat ook in Johannes de Heer, maar ook een opwekking. Ik wil zingen van mijn heiland. Nou, die kennen we wel Sabbat en Pascha. De volgende ongezuurde brood is wat minder bekend, maar je moet weten, dat is die opstanding van de Heer Jezus. Dat is geweest, de verrijzenis, de verschijning van de Heer Jezus op de zondag van ongezuurde broden, De dag van de beweeggarven. We lezen weer Leviticus 23. En op de vijftiende dag van deze maand is het feest van de ongezette broden voor de heren. Zeven dagen zult gij ongezude broden eten en op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Dan zult gij geen allerlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de heren een vuuroffer brengen gedurende zeven dagen. Op de zevende dag zal er ook een heilige samenkomst zijn. Het ook staat er niet, maar dat zeg ik even, dus... Een heilige samenkomst op de eerste en de zevende dag. En dat hebben we gedaan. Ik was er de eerste dag bij, bij u. Er zal een heilige samenkomst zijn. Geen derlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Dat is dus die zeven dagen van ongezuurde broden. En de zondag erin, dat is dus die beweeggarven dag. Vers 9. En de Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hun. Wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt dus het begint met de gerst en dan tarwe, de gerst, de oogst, dan zult gij de eerste linksgarven van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven voor de Heeren bewegen, opdat gij welgevallig zijt, daags naar de Sabbat, dus op opstandingszondag of verschijningszondag, dan zal de priester die bewegen. Kijk, die oogsten die vallen vroeger in Palestina, in het Heilig Land of Israël, hoe je het ook noemt, dat is Israël, dus... Die 50 dagen tussen die beweeggarven en tussen de Pinksterdag, daar wordt alle gerst en tarwe in geoogst. En toen ik er ook, ik heb drie jaar gewoond, toen ik er ook was, was dat ook zo. Dus altijd leuk om te zien van, het ah, klopt. Ja, want ik had het altijd gehoord. En ik wel. Waar is het dan zo apart koren of is het dan zo warm daar? Ja, het is zo warm daar. Dat, het was de eerste of de tweede week van, van die zeven weken. En je zag de combines door het land gaan in Galilea, daar in het land van Issachar, in het van Zebelon, in de vallei van Israël, daar heb je dus... De meeste graan wordt daar in het noorden verbouwd. En ik dacht van, yes, klopt. Want er was altijd gezegd, de oogsten vallen vroeger in Israël. Ja, en ik heb het gezien, het is zo. Nog steeds zo. En, uh, Geloof je nou pas? Ja, ik, ik ben een beetje het Ik lijk meer op Thomas dan... Uh, ja, leuk, zei, dus de, de ja... Die garven, dat stelt dus de Heer Jezus voor. Want na die garven, dan mochten ze pas gaan oogsten. Dus die ene garven van gerst, die de priesters van het land afhaalden, die moest voor de Heer heen en weer bewogen worden. Er staat niet in de Bijbel hoe, maar waarschijnlijk naar alle windstreken bewogen ze die garven heen. En dat stelt dus de opgestaande Heer Jezus voor. En na die, en Heer Jezus is de eerste der eerstelingen, de rest van die oogst, dat stelt dus voor de rest van de heiligen, van degenen die in Christus zijn, die zullen opstaan uit de dood. Van die vijftig dagen. Maar Jezus, die is de eerste die opgestaan is uit de dood. En het koninkrijk de hemel is ingegaan. Nou, dat het zo belangrijk is, en ik vind het ook jammer, dat er niet zoveel, dat, daar hoorde ik mijn vader al over klagen vroeger, van, ja, opstanding, opstandingsliederen, ze zijn er amper. En dan werden er twee liederen op paasmorgen altijd gespeeld. Daar jaagt de toon en u zijn de glorie, want Opstanding komt toch in minder liederen voor dan, dan het bloed van Christus. Terwijl, je hebt niks aan het bloed van Christus. Heb je niks aan. Je hebt niks aan het bloed van Christus. Als er geen opstanding is. Je hebt niks aan het bloed van Christus. Paulus zegt in 1.15 We zijn de meest beklagenwaardigste mensen als er geen opstanding is. Daarom heb ik hier Romeinen 5 vers 9 en 10 bijgezet. We lezen vers 10 want als wij, toen wij vijanden waren met God... verzoend zijn door de dood zijn zoons... dat is Pascha, het bloed van Christus... dan zijn we verzoend door het bloed van Christus... dat is Pascha. maar daar hebben we niks aan als er niet zou opgestaan zijn... daar hebben we niks aan als we zelf niet uit de dood opstaan... er staat er zullen wij veel meer nu wij verzoend zijn... waardoor worden wij behouden? behouden worden doordat hij leeft. En dat wil ik benadrukken... verzoend door het bloed... Behouden omdat, dus, het is heel belangrijk om ook die opstanding te vieren op die eerste dag van de vijftig. Want we zijn behouden omdat hij opgestaan is uit de dood, daarom zullen wij ook opstaan uit de dood. En dan heeft die paasga ook weer zin, zoals die sabbat zin heeft. Sabbat betekent dat u fysiek bestaat, maar wat hebt u eraan? U gaat voor eeuwig dood. Paasga is uw zonden zijn verzoend, maar wat hebt u eraan? U staat niet op de dood. De zon van volgens u de broden de Dat is de opstanding. Ha, daar schieten we aardig op. Dan gaan we wel aardig goed de richting in. Dus nou gaan we zingen... U zet de glorie. En dan gaan we lekker staan. Want uh, dit is een mooi opstandingslied... want er staat steeds in... Uh, opgestane Heer... en, uh, en, en uh, daalde een engel af... en heeft de steen genomen... dus van het graf weggenomen op die eerste dag van de 50. En ik heb het lied dus uitgezocht... omdat er dus opgestaan heer erin voorkomt steeds. En het mooie is ook dat het lied... wordt altijd op de begrafenissen van de Oranjes gezongen. Ja, want dat betekent dat we een koningshuis hebben... die nog steeds in de opstanding gelooft. En dat is wel bijzonder. Dat heeft niet elk land. En dat vind ik wel mooi. Want ik, ik, ik, ik controleerde dat lied op Wikipedia internet. En er stond bij... bij verhuwelijken en begrafenissen van de Oranjes... wordt traditioneel dit lied gezongen. Eerst in het Frans, à toi la gloire... En dan in het Nederlands. Ik denk, het is toch bijzonder dat we een koningshuis hebben die in de opstanding geloven. U kent hem. Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Hij is waarlijk opgestaan. Amen. Dus dan hebben we leven. We zijn behouden. We zijn leven. Maar we moeten een leven lang overwinnen. Volhouden tot het eind. En dat lukt niet. Dat gaat niet. Dat lukt niet. We kunnen niet volhouden tot het eind. Want we zijn met mensen. En de Geest is mensen. En dat lukt niet zonder die Heilige Geest. En dat is het volgende. Dat, dat is nou net toevallig het volgende feest. De Heilige Geest. Maar je kan wel verzoend zijn door het bloed. En je kan wel zeg maar, de opstanding hebben. Maar hij is nou niet haald. Hij is nou niet red, Volhouden tot het eind. Als nou een paar probleempjes komen onderweg. Ja, we hebben toch een Heilige Geest nodig. Dat is het volgende feest. De wet, de tien geboden werden gegeven op Pinksteren. Zeer waarschijnlijk, ik weet het niet voor 100% zeker. We weten wel voor 100% zeker dat de Heilige Geest gegeven werd op de Pinksterdag. Ik kan mijn plek wegdoen. weg doen, heb ik niet meer nodig. De vierde feestdag is heren, ik ben in het blauw. Pagina 2, als je nu een geel feest hebt, dan zit het verkeerd. Dat is dus de laatste dag van het wekenfeest, de vijftigste dag. Pinkster betekent gewoon vijftig. Vijftig. De week is 23 vers 15. Dan zult gij tellen vanaf de dag na de Sabbat. Vanaf de dag waarop gij de garven van het weeg gebracht hebt. Dat is dus die opstandingsdag. Zeven volle weken zal het zijn. Tot de dag na de zevende Sabbatdag zult gij tellen. Is het morgen pinksteren? Ja. Is het vandaag de zevende Sabbatdag? Hoeveel is de Sabbatdag is vandaag? De zesde. Als je dus die sabbatten heel bewust gaat vieren, zeven keer, dan weet je precies wanneer de vijftigste dag komt. Ook als Rome het fout doet. Want Rome die doet het één van de vier keer fout, dus dan moet je niet naar kijken. Drie van de vier keer, dan zitten ze goed. maar één van de vier keer zitten ze fout. Ongeveer zo. He? Dus de, de, Als u ongezonde brood hebt gevierd, die zondag van ongezonde brood, dan gaat u tellen. Vers 17. Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen. Die moeten gezuurd zijn. Er zijn veel theorieën over wat dat zou betekenen. Ik denk dat het de opstanding van de heilige is. Van u en mij. Van ons allemaal. Uit het oude en uit het nieuwe testament. Maar er zijn ook andere verklaringen voor hoor. Eerstelingen voor de heren. Zie je dat? Dus die schoof. Jezus Christus is de eersteling. En de rest van de oogst is ook eerstelingen. Dat. We gaan er niet naartoe. Maar 1 Korinther 15 staat heel duidelijk dat dat dat wij als eerstelingen uit de dood zullen opstaan ten aanzien van de anderen. He, dat gaat dan dieper in, in het artikeltje van, uh, wat, wat uh, Wim heeft gekopieerd voor jullie. Daar gaat het dieper op in. Nou, we gaan dan door naar vers 20. En de priester die zal die twee beweegdrogen be be bewegen. Bij het brood er eerstelingen, op dezelfde dag zult geen oproep doen uitgaan een heilige samenkomst. Dus oh, Dat is dus weer een jaarlijkse sabbat. Dus Pinksterdag is een jaarlijkse sabbat. En die zevende sabbat ervoor ook. Dus dan mag ik 48 uur niet werken. Klopt. U moet dan 48 uur rusten. Nou, dat is toch fijn. In de hele oudheid en de hele geschiedenis werd de mens afgebeuld... en waren de slaven die nog mochten nooit rusten. En God geeft elke uh, zevende dag een rustdag van 24 uur. En eens per jaar dan zegt hij van hop, 48 uur. Ik ben de moeilijkste niet. Hop. Nou, omdat er dus ook op die hele pagina, op de hele, hele Leviticus 23, wordt maar één keer een vredeoffer gebracht. En dat vind ik wel mooi, dat is precies met pinksteren. Het staat grote letters bovenaan, maar een vredeoffer. En op die andere feesten niet, alleen met pinksteren. En pinksteren wordt de heilige geest uitgestort. En de heilige geest, vrede en de heilige geest, dat gaat goed samen. We lezen handelingen 2 vers 1. En toen de pinksterdag vijftigste dag vanaf de opstanding. Maar dat weet je nou wel. Toen de pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen samen bijeen. Waarom? Nou, dat vierden, ze, dat vierden ze altijd. Waarom nou niet? En één klaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag... en vulde het hele huis waar ze gezeten waren... en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur... en die verdeelden zich en ze werden allen vervuld met de heilige geest. Nou, daar gaat met in de komende dagen nog wel over hebben, want... Wim die werkt natuurlijk naar Pinkster toe. Ik wil het hier over kort over houden. Ik ga zingen Vrede Zij U. Het uh, is de Tokkel, geluidsman. Dat hij iets harder kan, want hier ga ik dus stoppelen Als ik het juiste vorm heb liggen. Nou, we hopen dat ik in de maat... Dit is een driekwarts maat. Hier. Ja. Het moeilijkste gedeelte heb ik gehad. Dat was die gitaar het moeilijkste gedeelte voor u komt Dat zijn de najaarsfeesten die zijn minder bekend en wat minder bekend is het altijd moeilijk zeker als je daar later aan gaat beginnen ouder aan beginnen of als je het altijd verkeerd hebt gevierd dan is dat soms wel eens lastig om want die voorjaarsfeesten dat is de eerste komst Christus die komt zeg maar na 4000 jaar en dit is paasga de broden Pascha. Jezus sterft. Onze broden, hij staat op het de dood. Pinksteren, de geest, de trooster die hij voorspelde, wordt uitgestort. En de kerk die heeft die feest losgelaten. En is anti-judaïstisch, anti-joods geworden. En begrijpt daarom de wederkomst niet meer. Dat begint nu weer te komen, maar... Het is zo'n 1500 jaar geleden is er dood geweest dat mensen niet de wederkomst dat, dat was het niet. Als ze die najaarsfeesten vast hadden gehouden, dan hadden ze de tweede komst, de wederkomst begrepen. Of andersom, als ze de wederkomst hadden begrepen, hadden ze misschien de feesten vastgehouden. Je moet vasthouden die laatste vier feesten, die gaan dus allemaal over de tweede komst van Jezus Christus en wat daarna gebeurt. De vijfde feesttijd is Heer, de bezuinendag, de wederkomst. Leviticus 3, 23, vers 23. En de Heer sprak tot Mozes: Spreek tot de Islieten in de zevende maand, die zeven vasthouden, op de eerste dag der maand, dat is de nieuwe maansdag, dat is de bezuinendag. In het Jodendom heet die Ros Hashonah, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bezuinigerschal. En als erin de NBG. Vertaling. bazuin staat, dan staat er altijd shofar. Dan staat er altijd shofar. Als we straks dat niet zingen en het woordje bezuin klinkt weer een lekker blaas, die bezuin straks. Dan staat er altijd shofar in het Hebreeuws. Als er staat trompetten in de NBG-vertaling, dan zijn het die twee zilveren trompetten die ze gemaakt hebben. Ze hebben twee zilveren trompetten gemaakt zonder pistons. Dat bieden ze dan op, maar. Als er staat bazuin, dan is het de shofar. Dan staat er ook letterlijk shofar in mijn Bijbel. Ook in mijn Nieuwe Testament. Ik heb een vertaling van het Hebreeuws en dan staat er shofar. Bij de zeven bazuinen van openbaring staat de shofar in mijn Hebreeuwse Bijbel. Want het is die bazuin die ons de kloeg geeft met openbaring dat Christus komt na de zevende bazuin. En daarom bij de zevende maand, dan is het dag, En daarom is die dag de dag die de wederkomst van Jezus voorstelt. Dat dus ook zeven bezuinen naar Pinksterland, nee. nee. Vanaf de eerste Nissan is het de nou, zevende. De eerste, de, de eerste Nissan is de eerste maand. En ja, dit is de derde maand. Ja. Uh, je zou kunnen doen dat op de eerste maand... een blaas blazen, blazen je op één bezuin. Dan moet je ja. één rampzoon hebben. Ja, op de tweede maand twee. En dan hadden we, zeg maar gisteren... of eergisteren hadden we dan op drie bezuinen moeten blazen. En dan op zeven bezuinen blazen dan ja. met... Uh, is nog niet gebeurd, zou een leuke traditie zijn. Als we dat gaan beginnen, moeten we zeven ramshoorns kopen. Moeten we zeven mensen trainen. En dan elke nieuwe maand, doen we er eentje bij. Ja, een goed idee. Misschien een leuke. We gaan gelijk naar het Nieuwe Testament. Want hier staat dan ook weer de samenkomst. En geen, sla geen slaafse arbeid. Dus het is dus ook een Sabbatdag, die dag. En uh, 1 Korinthe 15 gaat erover. Maar ook hier... Uh, 1 Thessalus 4 vers 16. Dus ik leg de verbinding met die bazuin. Met die wederkomst. Want de Here zelf zal op een teken. Bij het roepen van een aardsengel. Bij het geklank ener bazuin gods. Er zijn dus zeven bazuinplagen. Dat is dus na de zevende bazuin. Neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn. Zullen het eerst opstaan. Ik heb er tussen de haakjes gezet. Ook. Zie 1 Korinther 15 vers 52, want daar staat bij de laatste bezuin. En als er zeven bezuinen zijn, dan is de zevende bezuin is de laatste bezuin. De joden die begrijpen niet zoveel van hun eigen najaarsfeesten. Dat komt omdat ze het Nieuwe Testament niet hebben. Als je Jezus niet herkent en het Nieuwe Testament niet hebt, want daar ligt eigenlijk het antwoord voor die najaarsfeesten. Jezus komt terug in openbaring... Kijk even hierin. Mensen, even hierin kijken. Jezus komt terug in openbaring 19. Op zit een paard. Trouw, getrouw, waar? En dan staat er, hij is de koning, de koning en de heer der heren. En hij is het woord, staat er dan. Hij komt terug in openbaring 19. En die laatste vier feesten... wederkomst verbanning van Satan, duizendjarig rijk, het nieuwe Jeruzalem... Die staan op een rijtje in chronologie van openbaring 19... Naar 22. Dus openbaring 19 is de De dag. Ik stap steeds tot de stap op cijfer Ik werk in spiegelbel. Ja? De grote verzondag. Dus de verbanning van Satan. Staat in de eerste drie van openbaring 20. Dan krijgen we het 1000 rijk. Dus het Lofhuttefeest. Dat is heel -openbaring, openbaring 20. Het staat er zes keer dat ze 1000 jaar zullen regeren. En dan krijgen we het la laatste feest. Het nieuwe Jeruzalem. Het einddoel. De Stad Gods, de Stad van Goud, dat is het laatste lied waar we over gaan zingen. Dat is het achtste feest, staat het laatste twee hoofdstukken. Dus openbaring 19 tot en met 22, dat geeft u de chronologie van die laatste vier feesten. Als u dat weet, dan snapt u de toekomstige vervulling voor zowel Israël als de kerk, als voor de hele wereld van die eindtijdsfeesten. Maar er zijn nog geen gebeurtenissen geweest voor het volk Israël. Voor die, eind, voor, die, voor die laatste feesten. En ze hebben het Nieuwe Testament niet. Dus ze hebben de sleutel niet voor hun eigen feesten. Dus men, men maakt daar dan vaak wat van in het jodendom. Met openbaring het Nieuwe Testament... hebt u juist de kans om werkelijk beteken, de betekenis... van die laatste vier feesten te begrijpen. Dus dit is de wederkomst. We lezen het even snel, openbaring 19, vers 11... En ik zag de hemel geopend. He, ik ben uh, bij de vijfde feestdag des Heren, bij openbaring 19 vers 11. En zie je een wit paard. Ze hebben ook paarden in de hemel. En Jezus die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. Zo wordt hij ook wel genoemd in uh, openbaring 2 en 3. En hij veld vonnis en voert oorlog en gerechtigheid. In zijn ogen waren de vuurvlammen, en op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was... En zijn naam is genoemd het woord gods. Dan weten we dus dat het over Jezus gaat. En niet over een engel. Het woord gods. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord is vlees geworden. He, weet u het nog? Dat weten we wel. Dus, dus, dus dit is Jezus die terugkomt. Is alles wat er gebeurt tot openbaring 19. Dat is dus alle ellende die moet gebeuren voordat Jezus terugkomt. Vanaf hoofdstuk 19 krijgen we de wederkomst. Gods, de logos. En de heerscharen die in de hemel zijn volgen hem op witte paarden gehuld in wit en smetloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal een hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijn van de gramschap van de toorn gods des almachtigen. En op, en op zijn kleed, hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam. Koning der koningen en heer der heren. Hij is gestorven als koning der Joden. En hij regeert in de kerk. Hij is hooggepriest in de kerk. Hij is nog niet koning van deze aarde. Er is hier zeg maar een sub-gouverneur. Ik geloof Satan heet die of zo. Een duivel. Een slang. Er is hier een gouverneur, Satan. En God laat hem nog hier. Maar de opvolger die staat al klaar in de coulissen. En bij de wederkomst, dan komt de Heer Jezus. En dan zal pas het godsrijk aanbreken hier op aarde. Dan zullen pas alle koninkrijken aan Jezus gegeven worden. Nu staat God nog toe dat Satan de basis. is. Kijk maar naar tv, kijk maar naar Irak en overal om je heen. Een van de mooiste wederkomstliederen is opwekking 551. Die gaan we dus nou zo zingen met de band mee. Alles wat vet gedrukt is, slaat op die wederkomst. Ik zie uit naar de dag die straks komen zal als Jezus komt. Dat is wat de verviert met bezuinendag. En daar zal Willem ook op ingaan als er straks bezuinendag is. Die zal dat uitdiepen. Rechts onderaan heb ik drie zinnen onderstreept. En daarvoor staat zevende LHF. Als je vlucht leest lijkt het wel LPF, maar het is LHF. <lacht> Grapje. Eh... Uh, dat betekent het dus Loofhuttefeest. Dus die drie regels die slaan... Die, me, die mensen die de liederen gemaakt hebben, die hebben niet aan feesten gedacht. Maar die drie regels die slaan dus niet op de wederkomst, maar wat erna komt. Dat is dus eigenlijk drie regels over het Loofhuttefeest. Een nieuwe hemel en een aarde, zonder ziekte, zonder pijn, zonder honger, zonder oorlog. Dat is het Loofhuttefeest. Dat is het duizendjarig rijk. Dat is het vrederijk. Dus de wederkomst is dat eerste stuk en dan zingen we ook al gelijk iets van het zevende feest. Dus maestro, muziek. Wilt u gaan staan allemaal? Uh, we gaan naar het zesde feest. tijdens heren, de grote verzoendag. Moeilijke dag altijd. Want God zegt, je mag niet eten en drinken in 24 uur. Het is toch een feestje. <lacht> ik heb er altijd elke grote verzoendag weer moeite mee. Ik vier de feest al 25 jaar. En als ik dan begin, dan begin ik altijd tandarts, dan denk ik, Wat is er nou voor een feest? Niet eten, niet drinken. In de loop van de dag... Mijn vriend Hans van me die kwam dan ook langs de afgelopen, de afgelopen twee jaar. En dan ging ik hem uitleggen wat het misschien zou kunnen betekenen. Op het eind keek ik er aan en zei, nou dan weet je toch waarom je je gevast hebt, zegt hij tegen me. Maar goed, daar gaan we niet echt diep in, dat mag Wim nu doen, maar ik wil het gewoon even lezen in Livrikus 23 hier. En de Heere sprak tot Mozes, maar op de tiende dag van die zevende maand, dus na de bezuinendag, dan dat is dus negen dagen later na de bezuinendag, dan is het de grote verzoendag. Een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen. Dat is vaste, dus niet eten, niet drinken. Op die dag zult gij geen allerlei arbeid verrichten, want het is de verzoendag. Vers 32, ik zak een beetje. Het zal u een volkomen sabbatdag zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren. Dus wanneer begint nou de Sabbatdag? Nou, op de negende, als de zon ondergaat en de tiende begint. Op de vooravond. En dan de tiende. Dat is dus, en er staat dus dat het een Sabbat is. Hè? Een volkomen Sabbat. Er staat dus in het Hebreeuws daar, Sabbat, Sabbaton. Twee keer. En dat Sabbat, Sabbaton, dat wordt alleen maar gezegd van de Sabbat. Van de wekelijkse Sabbat en van de grote verzoendag. Als je een piramide maakt. Kijk, kijk even hier. Zo, zo. Oep, piramide. Daarbovenop. Een hogere laag, maar... Iets kleiner, en daarbovenop zo'n puntje zo. Dan is die onderste laag, waar we de vier lagen maken, vier lagen. Die onderste laag, dat zijn dus de gewone dagen. Daarbovenop krijgt u de jaarlijkse sabbaten, die zijn heilig. Daarbovenop krijgt u de wekelijkse sabbat, die is heiliger dan de jaarlijkse sabbaten. De gewone sabbat is heiliger dan de pinksterdag. Uh, dan, dan gewoon de Sabbat is heiliger dan, de bezuinigdag. En erbovenop is de Grote Verzoendag. Dat is de aller, aller, aller heiligste dag van het jaar. Dat is de enige dag in het jaar dat de hoge priester het bloed van de eerste bok in het heilige der heiligen kwam. En dat bloed sprenkelde over de ark. Alleen op de Grote Verzoendag. Er staat een heel hoofdstuk gewijd aan die ceremonie en wat er allemaal gebeurde. Staat er staat Leviticus 16. Ik heb er maar even maar een klein stukje uitgehaald. Want ik wil dus eruit halen nadat die hoge priester in het heilige der heiligen was geweest. En dat bloed had gesprenkeld op de ark. Dan daarna ging hij naar de tweede bok. Legde zijn hand op die tweede bok. En die werd dus dan levend door een stijning gezongen. Er werden twee bokken voor hem voorgesteld van een jaar oud. Er werd het lot geworpen. Poer, het lot. Ze moesten het lot werpen... wie te beslissen welke taak gespeeld moest worden door wie. Als dan het lot viel van... dit is de bok om geslacht te worden... dan deed men een rood lint om de nek. Ik vertel even, u hoeft het even niet te lezen op een stencil... want wat ik nu staat, staat te vertellen staat er niet op. Men deed een uh, rood lint om de hals. Want die twee bokken... als die al twee wit waren op elkaar leken... Dan, dan konden ze, als ze door elkaar liepen... dan was het ook weer... we hebben het lot gegooid, maar welke is nou welke... Dus als ze het lot geworpen hadden, deze moet geslacht worden. Dan deed men een rode draad, rode wol om de nek van de bok die geslacht moest worden. En men deed een rode draad om de hoorn van de tweede bok die de woestijn in gestuurd zou worden. Het staat niet in de Bijbel, maar dat weten we van de Talmoed. Er staat niet alleen ons in de Talmoed, soms wel, maar er staan ook heel veel goede dingen in de Talmoed. En het beschrijft wat er allemaal gebeurde ten tijde van de Heer Jezus van de Tweede Tempel. En de eerste bok werd geslacht, dat bloed werd geslacht in het heilige der heiligen gebracht... dat symboliseert het bloed van Jezus Christus... dat in de heilige der heiligen... in de tempel en in de hemel is gebracht. En in die tweede bok... We zullen we lezen hier... wanneer hij de verzoening van het heiligdom gedaan heeft dan... Leviticus 16, vers 20... hij van het altaar voleindigd heeft... dan zal hij de levende bok... Die, stelt, dat is, die wordt genoemd de azazel... de bok azazel, de weggezonde bok... die stelt voor Satan... Brengen. En Arend zal beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden van de Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonde beleiden. En hij zal die op de kop van de bok leggen. Dus eerst die eerste bok is het al verzoend. En dat is binnen het voorhandschool gebracht En de denken is toch genoeg. Maar dan worden alle zonden van de hele mensheid teruggelegd op de kop van Satan en die wordt naar de woestijn gestuurd. En dat stelt voor, de bodemloze put, dat stelt voor dat hij opgesloten wordt. Dus de zonden die Satan veroorzaakt heeft in de mens, die worden weer terug naar hem geketst. Hij wordt op de kop van die bok gelegd en die zal door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land. ...en dan zal die bok in de woestijn vrij laten. Ik heb daar gewoond... ...in Maale Adomim. Want er zijn maar 10 kilometer, eh, als je maar kaart hebt zo van... ...10 kilometer rechts van Jeruzalem... Begint de, ...de Olijfberg is eigenlijk de scheiding. Dat is het hoogste punt. En na de Olijfberg dan... Pssst, ...dan gaat het dus 20 kilometer lang... ...van 700 boven de ...naar 400 beneden zeeniveau. 700 boven de zeeniveau ...en 400 beneden, de Dode Zee... Je gaat dus 1100 meter naar beneden op een afstand van 15 kilometer, 20 kilometer. Daar valt dus geen regen, dat ligt in de regenschaduw. Ik snap dat het ook pas toen ik het zag, toen ik te was, toen ik nou snap ik waar de woestijn ligt tussen Jeruzalem en, de, en, en Jericho in. Nou daar, in Jeruzalem die ligt, dus rechts van Jeruzalem ligt net die Olijfberg en daarachter is het nog één of twee heuveltjes steppen en daarachter is het gelijk woestijn. En daar brachten ze die pokken naartoe. Die lieten ze los. Maar ze wilde dus absoluut niet dat hij terugkwam met al die zonden. Dus je staat ook in de Talmud beschreven. <kuggen> Toen kwamen ze bij een klif en dan lieten ze een pootje haken... en dan stortte ze zo het klif af. Dat hij dood was, dat ze zeker wisten dat hij niet terugkwam. Ja, maar het is belangrijk dat het in de moet staat... want daarom weten wij dat dat, dat, dat, dat klopt weer met openbaring. Wat het is nou? Satan die geketend wordt. Dat is die grote verzoendag. De grote verzoendag is niet... Hey, grote verzoendag... Het is wat paasgaaf voor u is. Wat paasgaaf voor u... paasgaal, het bloed van Christus... is uw persoonlijk behoud. De grote verzoendag, dat, er zitten zoveel elementen in... van het behoud. De grote verzoendag, dat is het behoud voor de hele aardbol... voor de hele wereld. Maar dan moet wel Satan weg. En met uw persoonlijk behoud... gaat Satan nog niet weg. Satan en de wereld... die zijn er nog steeds. Maar die najaarsfeesten, dat is dus het behoud van de wereld. En dan, als Christus komt... Dan moet Satan weg. En dat stelt dus die grote verzoendag voor. Nieuwe Testament, openbaring 20 vers 1. En ik zag een engel nederdalen. Dus dit is de toepassing van die azazel, van die bok, van die weggezonde bok. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel dus afgronds. En een grote keten in zijn hand. En dan greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de Satan. Nou, dan weten we wel over wie het gaat. En hij bond hem duizend jaren. En hij wierp hem in de afgrond. En sloot en verzegelde die boven hem. Opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Voordat de duizend jaren volleindigd waren. Aan het eind van de duizend jaar. Wordt Satan nog voor een hele korte tijd losgelaten. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat gaat veel te diep. Nou is het dus. Het was dus zoeken met een. Ik heb dus echt met een vergrootglassing. Je had er een zoekmachine voor. Als dus je Satan intikt intik met opwekking. Dan vind je niet zoveel teksten. met we houden niet van hem over Satan te zingen. Maar ik wil tekst hebben over Satan of Azazel die weggestuurd wordt. Nou, dat staat er dan niet. Maar ik heb dus glorie aan God gevonden. En er staat dus in het eerste couplet: Overwinnaar zal hij zijn. Dat is Jezus. Overzonde, dood en pijn. Hele rijk der duisternis. dus het rijk van Satan. Weet wie Jezus Christus is. En... Dit is het mooiste zinnetje in het tweede complet. Satan, hij beeft. Hmm. Met andere woorden, hij weet. De dag van mijn verwijdering is nabij. Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Hij is verslagen. Het lam troont voor eeuwig. Dus daarom heb ik dit lied uitgekozen. Omdat Satan, hij beeft. Satan wordt in de put opgesloten. En Azazel, de, levende, de belevende bok, wordt weggestuurd door woestijnen. Dus we gaan nu zingen, glorie aan God. Pinksteren is, over negen dagen, acht dagen. Dan is het ook goed om vrijdag... ...zeggen van nou, wat, welk feest was het ook alweer Pinksteren? Dan kijk u even, 1, 2, 3, dus niet, 4, feesten zeer vijftigste dag, wekenfeest, Pinksteren. Nou duidelijk kan dat natuurlijk niet, staat er dus drie keer, vijftigste, wekenfeest, Pinksteren. Lees dan, diverse even dan grondig, desnoods je ze op in de Bijbel en de context... En kijk even naar dat lied. Want als dan die zaterdag en die zondag daarna... Wim het heeft over Pinksteren... dan heeft u zich een beetje voorbereid. Je bent een beetje in de moed gekomen. Denk, hoe was dat ook alweer? Wat, wat, het ging allemaal zo snel. Er werd allemaal zoveel. Wat zei die bed allemaal? Als er straks bezuinendag is... dan weet u bijna niks meer. Want het is een hele lange zomer van drieënhalve maand geweest. Bezuinendag, dat is... Ja, maar ik zie even te denken, wat voor is een donderdag? 7 september. Ja, de nieuwe maand, de nieuwe maand was, de laatste nieuwe maand was op donderdag nu? Ja. ja. Nee, de nieuwe maand van de tweede maand was dinsdag, dan is het een dinsdag. Nou, ik weet het nou niet meer hoor, dan weet ik het niet meer. De dag voor de bezuinendag, dag, die avond ervoor, want het is al sabbat als de zon ondergaat, gaat, dan zeg je van, wat was dat ook weer, die bezuinendag? dag? Nou, dan leest u die verse weer en dan haalt u dan weer erbij. Dan kijkt u weer naar het lied. Dan bent u een beetje voorbereid... Als Wim dan de volgende dag of een bezuinig dag heeft. Anders wordt hij zo wakker van. bezuinig dag, wat was dat ook alweer? Dus u kunt het stelsel gebruiken om een beetje voor te bereiden voor de volgende uitleg van het volgende feest. We gaan de zeven toe naar de Lefuttesfeest. We hebben er nog twee te gaan. Leviticus 23 vers 33. En de Heer sprak tot Mozes. Spreekt tot Islieten op de vijftiende dag van deze maand. Dus, dus op de volle maand van deze maand. Want de eerste dag dat was bezuinig dag. De tiende dag was Grote Verzoendag. Dat is dus een feestmaand, de zevende maand. Hè. Er zitten dus vier feesten in de zevende maand. De eerste dag is de dag. De tiende dag is de grote... Kijk even hier, alsjeblieft. Even hier kijken. Ja, maar ze blijven doorlezen, maar ik wil even kijken. De eerste dag is de dag. De tiende dag. De tiende dag is grote verzoendag. De vijftiende dag is de feest, zeven dagen lang, tot en met de 21ste. En de 22 e dag van die maand... Is de achtste dag. Dat zijn vier feesten van God. Dat zijn vier jaarlijkse sabbatten. Het is een concentratie van de, Het is een crescendo. Hè? God houdt van een party. En de, dan moet je het op hoogtepunt eindigen. Dus in die zevende maand. Zeven, het getal van rust. De zevende dag is een sabbatdag. in de zevende maand heb je zoveel feesten. Dan kom je amper tot werken toe. Tussen de twee feesten door ben je al voorbereiden voor het volgende feest. Zevende maand. Op de vijfde dag van deze zevende maand begint het lofuttefeest voor de heren. We hebben het eind van vers 23. Zeven dagen lang. Dat staat zes keer in het hoofdstuk. Ik heb het hier vijf keer op het stencil staan. Ik heb de zeven dagen gisteren nog expres overal onderstreept. Dat was nog niet zo. Dat betekent dus dat de achtste dag eigenlijk niet het lofuttefeest is. Dat, daarom doe ik het. Dus even, waarom staat het onderstreept? Om te laten zien is dat en het hoofdstuk is dat zes keer dat je zeven dagen lofritueels feest moet vieren en toch is dus het een achtde dag. En die zoals Pascha vastgeplakt zit voor de zeven dagen van ongesuidden broden. Als we allemaal weer even hier kijken, even hier kijken, hier is Pascha. Er komen zeven dagen van ongesuidden broden achteraan en dat zijn dus acht dagen bij elkaar. Maar de mensen, in het Nieuwe Testament, noemen ze alle acht dagen soms en Alle acht dagen soms ongezude broden. Hetzelfde systeem is bij het laatste feest. Dan heb je dus zeven dagen van het lofhuttefeest. En er zit dus een achtste feest aan vastgeplakt. En die heet toevallig ook achtste dag. En dit betekent ook straks, dat zullen we straks zien, het achtste millennium. Na nou, het duizendjarig rijk. Die zeven plus één wordt dus gewoon meestal het lofhuttefeest genoemd. Maar technisch gezien is het geen lofhuttefeest. Want hier staat zes keer in het hoofdstuk dat je zeven dagen lof het de feest moet vieren. Dus die achtste dag is een apart feest eraan vastgeplakt. En dat vormt dan een geheel van acht. Je mag naar nou mijn papier kijken. <tie> <tie> ik weet het, ik vind een vervelende schoolfrik. <tie> oh. Soms heb ik een hekel aan mezelf. Ja. Dan hoop ik dat ik, uh, dat ik het dan toch. Uh, ...dat ik het uh, zo interessant maak... ...of dat ik zo gek doe... ...dat u het dan toch nog leuk vindt ze nu en dan. Denk me Frans ook. Dus is te moeilijke de grammatica, Dat is de gekker ik ging doen. Het is een manier waarom doet u zo gek? Is. Anders luistert er helemaal niemand meer naar die moeilijke grammatica. 38. Behalve de Sabbaten des Heren, dat betekent dus deze samenkomsten, vers 37, De staat voor de derde keer, dit zijn de feesttijden des Heren. Dit zijn de feesttijden des Heren waarop geheilige samenkomsten zult uitroepen, een soort samenvatting. Behalve de Sabbaten des Heren, dat betekent dus uitgezonderd, de boven, bovendien. Dus afgezien van de wekelijkse Sabbaten heb je dus ook deze feesten, alle twee dus. Dan nou, gaat weer, wordt het dan het Lofwittefeest behandeld het hoofdstuk twee keer. Dat op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer jij de opbrengst van uw land inzamelt. Hoe gaat dat nou? De gesten en de tarwe is toch al binnen? Nou, die gesten en tarwe zijn al binnen. Maar die najaarsoogst stelt voor, dus de oogst van zielen in het duizendjarige rijk en het millennium. Al de mensen zullen miljarden mensen tot behoud komen, want Satan is verbannen. En als deze aarde zes miljard mensen kan hebben. Onder Satan, die sterft regelmatig heel wat af, maar toch is het gegroeid van 1 miljard in 1804 tot 6,5 miljard. Nou, als dan straks de woestijnen gaan bloeien en Jezus regeert en Satan en de demonen zijn er dan niet, hoeveel, me hoeveel miljarden mensen kunnen er dan leven? Die zullen jaarlijks, elk jaar optrekken naar Jeruzalem, niet allemaal tegelijkertijd, maar ze zullen, he, zullen het 1 of 2 of drie keer in hun leven doen. Ze zullen optrekken naar Jeruzalem, het lofette feest te vieren. Als ze het niet, dan krijgen ze geen regen. Dus als er nu al 6 miljard kunnen wonen, dan zal men misschien in het begin van de millennium met 1 of 2 miljard of 3 miljard beginnen. Wat overgebleven is na de grote verdrukking, maar dat zal groeien tot, ik weet het niet, 15, 15, 20 miljard. Mm -hmm. Dat stelt voor de grote oogst van zielen, van de najaarsoogst. tarwegerst? Nee. Tadels, vijgen, druiven, noten vruchten, sla, groenten... olie, honing... Wit, alles alles wat daarna nog geoogst wordt... dadels... ik heb al gezegd, vijgen, olijven... help me, is er nog meer? Appels. ook allemaal, alles... alles wat geoogst wordt... in Israël... vanaf augustus tot aan het lofuttefeest... het lofuttefeest is eigenlijk... mijn vader en ook wel iemand anders zeggen... hebben jullie nog geen dankdag en biddag? ik zeg dankdag en biddag... Van de opstandingsdag tot de pinksterdag is 50 dagen dankdag en biddag voor de tarwe en de gerst. En de najaarsoogst, dat is acht dagen lofuttefeest, dat is acht dagen lang dankdag... ...voor die oogst van noten, dadels, olijven, druiven, alles wat ik opnoemde. Je hebt het net uitgelegd het is zeven dagen lang. Zeven, precies. Maar met de achtste dag is het acht dagen lang dankdag. Oké, hoor. Precies. Klopt, zeven dagen, plus 1 is 8 dus dit stelt voor het millennium het duizendjarig rijk dat klopt ook met openbaring openbaring 19, Jezus komt terug openbaring 20, de eerste drie versen Satan wordt verbannen in heel hoofdstuk 20 wordt zes keer gezegd dat de heiligen met Jezus duizend jaar zullen regeren dat is het Lovuttefeest. en na het Lovuttefeest is het nieuwe Jeruzalem dat is de achtste dag, dat zien we zo 40, vers 40 de linkerkolom vers 40, pagina 3 op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen, van loofbomen en van beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer uw God. Is dus een gebod. Ook wanneer je het niet bent. Mijn vrouw was gestorven op 9 september 1929 en ik ben gewoon opgetrokken naar het Lofutfeest. Natuurlijk was ik niet echt blij, maar ik heb gewoon dat feest gevierd. Je viert dat of de boel aan een valt naast je neer of niet of de, hele, of de grote verdrukking of de hel losbarst je gaat gewoon door voor zover dat kan ga je door met sabbat te vieren en godsfeesten te vieren want die geven juist zicht op het totale plaatje die geven aan ze is gestorven maar bij de wederkomst ze je terug ze zal opstaan met de dood en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer uw God. Zeven dagen lang. Gij zult het als een feest des Heren vieren. Zeven dagen in het jaar. Geen Joods feest. Geen Israëlfeest, feest. Geen Oud Testamentisch feest. Gij zult het als een feest des Heren vieren. Zeven dagen lang. Zeven dagen in het jaar. Een altersdurende inzetting voor uw geslachten. Dus geen tempel meer. Dan ga je gewoon door met feest vieren. De tempel... Die werd verwoest in 886, 586 voor Christus. En 70 jaar later was de tweede tempel er. Maar ze gingen gewoon door Sabbat te vieren. Ze gingen gewoon door Grote Verzoendag te vieren. Ze gingen gewoon door het Lofotenfeest te vieren. Alleen er waren geen, geen brandoffers. Nu zitten we ook in een tijdperk, en ik noem dat, je hebt een stadhouderloos tijdperk. Ik noem dat een tempelloos tijdperk. Wij zitten in een tempeloos tijdperk. Tussen 70 na Christus en tussen de tempel van de Zegiel. Nu zijn er geen slachtoffers en brandoffers. De Sabbat blijft gewoon. De Pinksterdag blijft gewoon. De Grote Verzoendag blijft gewoon. Mm. En ook dit. Dat is altijd, dat gaat gewoon door. In vers 44, zo maakte Mozes de feesttijden des Heeren bekend. Ik zei het al, staat vier keer in het hoofdstuk, in het hoofdstuk feesttijden des Heeren. Letterlijk staat er dan Moadim Yahweh. Zat staat er dan letterlijk. We lezen dat even, dat stukje in openbaringen 20, over die duizend jaar. De eerste drie versen hebben we al gelezen, die zal ik niet herhalen. En dan bond hem die duizend jaren, ik ben in de rechterkolom rechtsbovenaan, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem. Dus Satan wordt geworpen in de afgrond, dat is de grote verzoendag, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dat zijn dus, dat is dus het feest. die duizend jaren dan viert dus ook iedereen, twee of zes miljard mensen, vieren allemaal een feest. Ik ben ooit een eigen gemeente begonnen, die is met drie begonnen, is gepiekt op 22, is in elkaar zakt naar negen en toen heb ik hem ontbonden. In drieënhalf jaar tijd. Maar die gemeente, wij vierden dus Sabbat en Nieuwe Maanen, feesten precies wat nu hier gebeurt. Het is mijn kort leven beschoren, maar het is wel functioneel geweest. Maar ik heb toen tegen ze gezegd, en ik zeg hetzelfde tegen u. Ik zeg, wat wij nu doen, met z'n twintigen. Als mensen het in de wereld weten. We zeggen, dat, is, dat is de secte, de secte. Dat is het meest gekke wat er is. Dat is Sabbat. Sabbat. En godsfeesten. En Nieuwe Maan. Nieuwe Maan. Zijn ze maanziek? Ik zeg, er staat is in Isaiah 66, vers 23. Van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan. En van Sabbat tot Sabbat. zal alle vlees voor mijn komen, om mij te aanbidden, zegt God. En als het staat van sabbat tot sabbat... dan is dat dus ook... van de grote verzondag tot de grote verzondag. We hebben net gelezen dat het sabbatdag was. Dan is het dus ook van de pinksterdag tot de pinksterdag. Alle zeven feesten zitten daar bij want er zijn twee soorten sabbaten. Er zijn wekelijkse sabbaten... en er zijn jaarlijkse sabbaten. Dus wat u nu hier doet met 30 man... en soms zijn we hier wel met 60 man... Wat wij dus doen, sabbat vieren, nieuwe maanden vieren en feest vieren, wat secten achterlijk. Straks, halverwege die duizend jaar, zijn er waarschijnlijk zes miljard mensen die dat hier doen. Of tien. En is de meest de doodsnormale zaak van de wereld. En als je het over zondag gaat hebben, of over allergielen, dan zeggen ze, waar heb je het over? Dan moet ik voor de bibliotheek in, zeggen ze dan. En een paar oude boeken gaan er nog over. Maar niemand leest ze. De meesten zijn ervan opgeruimd. Duizend jaar lang zal men het Lofuttefeest vieren. U kunt dat lezen in Zacharias 14. Dat zal Wim vast weer behandelen als hij het Lofuttefeest behandelt. We gaan er niet op. Ik lees verder door op het eind van vers 4. En ze werden wederlevend en heerste als koning met Christus die duizend jaren lang. Dus de gelovigen van Abel. Henoch, Noach, Abraham. De apostelen, tot nu, tot de laatste twee getuigen, die zullen opstaan bij de komst van Christus en dan met Christus regeren. Duizend jaar lang. Vers 5. De overige doden werden niet wederlevend, voordat de duizend jaren volleindigd waren. Vraag me niet af wat er mee gebeurt, want dat is weer. dan zijn we weer tien preken verder. En vaak weet ik het zelf ook niet, dat is weer een ander verhaal. Daar gaan we het even niet over hebben. Er zijn heel veel theorieën over. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Ja, want dat betekent dus de eerste opstanding, dan ben je dus een gelovige die in God gestorven is, die mee gaat regeren met Christus, die duizend jaar. Betekent dat er geen anderen meer tot behoud zullen komen? Nee, dat betekent het niet. Ze zullen ook wel tot behoud komen, maar die regeren dus niet mee in die duizend jaar. Ja. Daarom wordt dat een betere opstanding genoemd, de Paulus. Zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen die duizend jaren. Nou, in die duizend jaren wordt de hele schepping veranderd. En ik ga het niet helemaal voorlezen... maar het is altijd heel mooi om voor te lezen... tijdens het loffuttefeest. Dan kan je misschien onthouden, Wim. Jezaaie 11, dat hele hoofdstuk... waar de hele natuur terugveranderd wordt... naar een staat van de Hof van Ede. zou we het toch lezen? We moeten lezen. Je kunt het thuis lezen. Jezaaie 11, dan het bokje, het lammetje... het leeuw die stro eet, die adder, die slang... weet je het schriftgedeelte van Jezaaie 11 al... Zo zal de natuur weer zijn in dat duizendjarige rijk. Zoals het was in het Hof van Ede. Niet heilig en onsterfelijk, nee, gewoon een fysieke wereld, maar perfect zoals die was in het Hof van Ede, voor de zondeval. Het wordt hersteld zoals het was van voor de zondeval in die duizend jaar. En ik heb één lied kunnen vinden in de opwekking. Dat, dat in staat, Hebben staat dus eh, links, is Jezus is koning over de aarde. Dat betekent dus dan één, dag is geweest, hij is teruggekomen. Twee, Satan is verbannen, want anders zou Jezus niet koning zijn over de hele aarde. Satan is verbannen, grote verzoendag. En dan staat er in het tweede couplet, komt er een einde aan de honger en de pijn. We kunnen nu noodlenigen, maar we kunnen nog niet een einde maken aan alle honger en aan alle pijn. Maar dan wel. En dan staat in het derde couplet bovenaan dan zal de wolf met het schaapje verkeren. En dan zullen de lam en de blinden op straat. Als, de stammen, ...als alle stammen en volken hem eren. Dat gaat over dat duizendjarig rijk. Dat is wat het Lofwittefeest betekent. Het Lofwittefeest is duizend jaar vrederijk. Onder Christus. Duizend jaar Lofwittefeest vieren... ...en duizend jaar lang blijft die fysieke schepping nog bestaan. Daar gaan we nu over zingen. Lied 416, Jezus is koning over de aarde... ...en dan denken we even aan... Het Lofuttefeest. En door te gaan staan. kunnen we weer wakker worden. En weten dat het nog maar één feest is. Het laatste feest. achterfeest, achtste feest. Zevenjaarlijkse feesten. Maar de Sabbat is ook een feest. Dus zeven plus één is acht. Bij elkaar zijn het acht feesten. En de Sabbat is zo belangrijk. Daar begint God mee. De Sabbat is het enige van de tien geboden. Wat een feestdag is. En van de acht feesten. Is de Sabbat. Het enige feest dat een gebod is. Het geeft aan het belang van de Sabbat. Maar de achtste dag, achtste feestdag de Heer, achtste dag, achtste millennium, de stad van goud, de eeuwigheid. En ik laat het hier even aan te zien, want niets is toevallig. En de cijfers die u hebt, die zijn van de Hindoes, gekomen bij de Arabieren. En toen wij nog in de middeleeuwen zeg maar, met kruistochtjes spelen bezig waren. Toen hadden de Arabieren in de islam hadden al die cijfers overgenomen en die hadden al het mathematica uit. Algebra hadden ze uitgebreid. Al betekent het. Al-Qaeda kent u toch wel, maar kent u ook algebra. Algebra, dat is het rekenen. De algebra. Ze hebben niet alleen Al-Qaeda voorgebracht, maar ook algebra. De algebra, het rekenen. En door hen hebben we de 1, de 2, die cijfers gekregen. Ook de 8, zoals we die nu hebben. En de 0. met die 0 zijn we pas goed kunnen gaan rekenen. De 0 is het grootste wonder in de mathematica van de laatste 3000 jaar. Zonder die nul hadden we nooit raketten naar de maan kunnen sturen. U ziet zelfs in de... Hoe die symbolen eruit zien... Heeft God al beschikt. Maar we zeggen het niet voor niks. Een achtbaan. Een achtbaan gaat toch altijd door? Ik heb geprobeerd hier zo'n achter tekenen die altijd doorgaat. Dat gaat toch altijd door? Dat is wat het achtste feest is. Nee, heet achtste dag. En die is deel van een acht dagen durend feest. Dat gaat altijd door. Dat is het feestje van de eeuwigheid. Dat is wat het eeuwige leven... In het calvinisme dan... Je gaat daarna... Als je dood bent, dan ga je naar de hemel. Maar eigenlijk slaan ze dus vier feesten over, zeg maar... Die ertussen liggen. Maar wat ze dus eigenlijk bedoelen... Waar, waar zij het dan hebben over de heerlijke heerlijkheid en die zaligheid... En over het nieuwe Jeruzalem van... Openbaring 21-22... Dat is dus die achtste dag. De snappen joden dus eigenlijk... Ook niet helemaal, want die gaan dus op die dag... Vreugde der wet houden. Dan gaan ze dansen met de Torah rollen. Nou, dat dansen, dat is goed. Maar Torah is natuurlijk niet wet. Torah betekent de vijf boeken van Mozes. Dus dansen ze met de vijf boeken van Mozes. En ik zei dus een keer tegen Jaap Heringa, de voorganger van uh, de Zevende dags baptistengemeente in Lewarde... en ook de voorzitter van de stichting Moadim. Ik zeg, eigenlijk Jaap zouden we op de achtste dag... Dan moeten wij onze Bijbel, onze 66 boeken in ons hand pakken. Waar ook die achtste dag in staat, het Nieuwe Jeruzalem. En dan moeten wij eigenlijk na de dienst op die achtste dag met die Bijbel dansen. Zij ik een keertje drie of vier maanden voor het maar ik was vergeten. Ik zeg, want de Joden dansen met de Torah, met die vijf boeken. Maar we moeten met de hele Bijbel dansen. Met alle 66 boeken. De laatste twee hoofdstukken, dat is de happy end. Dat is de happy end. Ik hou van films met een happy end. Ik wil dat het goed afloopt. Ik wil dat er vrede komt. Of ik wil dat ze elkaar krijgen. Of dat het mooi... Of dat het goed, ik, wil, ik wil dat het goed afloopt. Ik hou niet van films die slecht aflopen. Ik hou niet van horror. Ik hou van romantische comedies. Dat vind ik het leukste. Heel veel problemen. Op het eind krijgen ze elkaar. Dan ben ik blij. Wie is de uitvinder van een happy end? Hollywood? Lees op. Ik dacht dat dit wat ging zeggen. Lees openbaring 21-22. De Gouden Stad. Dat is de happy end. God heeft het verzonnen. Toevallig staat in het laatste hoofdstuk van het laatste boek... Staat ...de happy end. Er staat er niet toevallig. Er staat al 1700 jaar voordat Hollywood weet... ...dat ze Hollywood gaan heten. De acht. Een acht feest van behoud. Van de achtste dag. Dat is van wat... Dus het laatste Lofuttenfeest... Zij toch met verbazing, zei Jaap dus naar de dienst... nou gaan we allemaal dansen met onze bijbels in onze hand. We dansen niet met de Torah, honden met de bijbels in onze hand. En ik was even vergeten dat ik dat gezegd had... want ik zei nog na de dienst van... leuk je, dat heb ik altijd willen doen. En hij zei, ja, dat heb je tegen me gezegd. Ja. Ik zeg, oh ja, dat is waar, ik weet het niet meer. Maar ik pakte dus... Oh, daar ligt er. Ik pakte dus een, uh... een, een, een zware, mijn eigen bijbel, dat was die grote... Dus ik, ik liep daar een beetje dansen, maar die, die is nogal, nogal zwaar. En ja, op een gegeven moment ging mijn pols zeer te doen. Dus we we uh, hinder me tof om mijn naaien met nog een lied en nog een lied. We zijn dus drie keer met zijn hele grote kring die zaal rondgegaan met vijftig man. dansen met die bijbels. Dus ik zei tegen Jaap, ik zei nou, het woord gods wordt mij weer een last in mijn hand. Ik krijg er een zeer pols van. Volgende keer neem ik een zakbijbeltje. Als ik geweten had van tevoren dat je dat ging doen. En dat is wel grappig dat. Het eerste lied wat hier gedaan werd, dat was een danslied. Ik dacht van, nee, dat is verkeerd. Dat is mijn laatste lied. Dat is een danslied. En mijn laatste lied gaan we dansen. Maar dan is de cirkel rond. We zijn begonnen met dansen. We met dansen. Dus lees hier even kort. Leviticus 23. Zeven dagen zult gij de Heer een vuur brengen. En op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben. En er staat er, Gene zij slaafse arbeid. En er staat ook nog in Leviticus 23, vers 39b... En op de eerste dag zal er rust zijn. Daar staat er sabbaton in het Hebraeus. En op de achtste dag zal er rust zijn. Sabbaton staat er dan in het Hebraeus. Die achtste dag wordt ook nog twee keer genoemd bij Salomo. Maar er wordt dus niet uitgelegd van wat je moet doen of wat het betekent. De betekenis kan je er alleen uithalen met openbaring 19 tot 22. En daar zullen we nou een stukje van lezen. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is dus niet het duizendjarig rijk. Want er is geen zee meer. En in 1000 jaar gelijk is er wel een zee. Die wordt zoet. De dode zee wordt zoet. Maar na 1000 jaar gelijk is er geen zee meer. En na 1000 jaar gelijk is er geen sabbat meer. En er is geen nieuwe maan meer. Want dan heb je een aarde nodig die roteert. En een zonsondergang nodig. Maar het is er altijd licht. En er is geen licht meer van de zon of van de maan. Er is licht van het lam en van God zelf. Dat betekent dus dat de oude dingen voorbij zijn gegaan. Dat betekent dus. In die duizend jaar hebben wij een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Maar na die duizendjarige jaar dan is het dus een geestelijke hemel en een geestelijke aarde van een andere substantie wat niet meer kapot kan gaan. Dat is iets anders, dat is de hemel op aarde. Dan komt die gouden stad, die komt naar beneden. Maar is dat dan niet de achtste dag? Dat is de achtste dag, ja, die gouden stad. Openbaring 21-22, dat is de achtste dag. Vers 2, en ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalend uit de hemel van God, getooid als een bruid. Vers 3, en ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Vers 4, en hij zal alle tranen van hun ogen wissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaagd, nog moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan, dus ook de stro etende leeuw is dan voorbij gegaan. We leven dan in een andere realiteit. In een andere dimensie. En er kwam een stem van zeven engelen en hij sprak met mij. Kom hier, ik zal u tonen de bruid, des En hij voerde mij weg in de geest. En ik zag de heilige stad Jeruzalem, nederdalen uit de hemel van God. Dat is de achtste dag. Vers 11. En die stad leek op een, op een kristalhelder diamant. Daar lijkt Jeruzalem op. Je kunt zien, het is, is geen fysieke wereld meer van de duizendjarige rijk. Dan kijk eens hoe die gebouwd is. En de bouwstof van haar muur was diamant. En de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. Dat kennen wij in deze wereld niet. En die twaalf poorten die zijn, die zijn zo groot als één parel. En de straat van de stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. Dat is de achtste dag. Dat is de laatste grote dag, dat is de achtste dag. En een tempel zag ik in haar niet. In het duizendjarige rijk is er weer een tempel, maar hier niet. Er is geen zee, er is geen tempel. Het is dus geen sabbat meer, geen nieuwe maand meer. Het is altijd sabbat, het is altijd nieuwe maand, het is altijd feest. En de tempel zag ik erna niet, want de Heere God, de Almachtige is haar tempel en het Lam. God en het Lam zijn dan de tempel. Wij zijn in God en God is in ons en wij wij leven dan in eeuwigheid. Wat gaan we dan doen? Dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat God wel een heleboel dingen in plan zal hebben. En van plan zal zijn. Ik denk niet dat het vervelend zal zijn. Alleen dat wordt niet meer beschreven in de Bijbel. Maar dan worden alle tranen afgeweest. Dus ook de herinneringen. Als wij verdrietige herinneringen hebben. van misschien van iemand die, niet, die we heel veel van hielden. en die niet in het Koninkrijk is. En dan zijn we een beetje over te mekkeren. dan uh, uh. zegt God: van nou neem nog een keertje van die vruchten van die bomen. dan staat er ook van die bomen zijn voor de genezing van de volken. dan neem weer een blaadje van zijn boom of zijn vrucht. Dan wordt er iets minder. Dus deleten. Je wil het niet deleten, maar je moet het deleten. Op een gegeven moment is elke herinnering aan welke zonde en welke zon Op een gegeven moment zullen wij de wereldgeschiedenis niet meer kennen. Want die bestaat alleen maar uit zonde. Het is dus allemaal gedelete. We gaan dan bewust die eerste jaren van die achtste dag we deleten. We gaan dus wegdoen, wegpoetsen. We gaan gewoon niet meer herinneren. En op een gegeven moment weten wij niet meer wat er een traan veroorzaakt heeft. Kunnen wij niet meer rouw hebben. En de stad heeft de zon en de maan niet voor nodig dat die haar beschijnen. Want de heerlijkheid gods verlicht haar en haar lamp is het lam. En er zal geen nacht zijn. Dan kan je dus ook geen sabbat hebben, nog geen nieuwe maan hebben. En er is geen nacht meer. Als er geen zonsondergang meer is, dan heb je dan... Uh... En ze hebben geen licht van een lamp of licht van de zon van nodig. Want de Heere God zal hen verlichten en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden. En dat gaan we over zingen. En dan gaan we dus dansen ook, als er staat dansen. Want dit is de happy end. En dit vind ik een van de mooiste liederen die er is. Opwekking 498. Alleen door u en de volgende keren, als u dat nog in het loop van het jaar zingt, dan weet u, dit is de achtste dag, dit is de happy end, dit is waar we het voor doen, hier gaan we voor, hier draait het om, op de opstanding uit de doden, dat we in eeuwigheid met God gelukkig zullen zijn.